4 uur. Jurgen Boekraat met het Dennerwetse Journaal. Vorig jaar is voor ruim 19 miljard euro aan verdachte transacties ontdekt.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 De Filipijnse president Duterte heeft een omstreden antiterreurwet ondertekend. Met die wet kunnen terrorismeverdachten makkelijker worden opgepakt en zonder aanklacht worden vastgehouden. Volgens critici, onder wie advocaten en de katholieke kerk, zou Duterte de wet kunnen gebruiken om tegenstanders en mensenrechtenactivisten op te sluiten. Een woordvoerder van de Filipijnse president stelt dat de wet nodig is in de strijd tegen terreurgroepen zoals Islamitische Staat en Abu Sayyaf.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 Is de zomer van ZFM met, met nu de nacht. Life is a death flora. Is this real life? Is this a real life? Younger I thought I would be Tell you, you have to see. Let me show you, I'll set you free. A world unknown, pure ecstasy. No looking back, just come to me. And You when I see seven seagulls. Oh, I'll search relentlessly. Won't stop until I see seven. Seagulls. guys just need to hear this amazing new beat that's happening.